Boek 2 73 e Zevenenveertig. d r i e ë Iets mogen. Iets mogen. คุณได้รับอนุญาตให้ข al al ับรถได้แล้วหรือมักย์ยออลอัโไยเดนมชกย์ออลอัโทไยเดนคุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือมชกย์ออลแอลกอฮอล์ดื่นเคนมชกย์ออลแอลกอฮอล์ดเคนคุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ Mag jij al alleen naar het buitenland? Mag jij al alleen naar het buitenland? Anujaat, daai, mogen, mogen. Raasoupburi hier, daai, mag ik? Mogen we hier roken? Mogen we hier roken? Trong mi soupburi, daai, mag ik? มักจะที่รูเก้นมักจะที่รูเก้นจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะคัน n ์ย์เมทินเครดิตการ์ดเบทาล n นคันย์ย์เมทินเครดิจ่ายเช็คได้ไหมคะคันย์ย์เมทินเช็คเบท a l ์นคันย์ยเช็คเบทาลจ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ Kan je alleen maar contant betalen? Kan je alleen maar contant betalen? Kan je het horen, snap je me, Mag ik even telefoneren? Mag ik even telefoneren? Kan ik het vragen, mag ik even iets vragen? Mag ik iets vragen? Kan ik het vragen, mag ik even iets vragen? Mag ik even iets zeggen? Mag ik iets zeggen? Kauwnon nee, Suan sa tarana n i Hij mag niet in het park slapen. Hij mag niet in het park slapen. Kauwnon nee, rot n i e Hij mag niet in de auto slapen. Hij mag niet in de auto slapen. เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ Hij mag niet in het station slapen Hij mag niet in het station slapen เราขอนั่งได้ไหมคะ Mogen we gaan zitten Mogen we gaan zitten เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ Mogen we de menukaart zien Mogen we de menukaart zien? Weer vragen we of we kunnen afrekenen. Mogen we apart betalen? Mogen we apart betalen?